3 uur. Het nos Journaal. Mark Visser. In het Griekse parlement is met urenvertraging de stemming begonnen over de bezuinigingsvoorstellen van premier Papandreou. Alleen als de miljardenbezuinigingen worden aangenomen, krijgt Griekenland opnieuw steun van de EU en het IMF. De stemming is hoofdelijk, wat wil zeggen dat de 300 parlementariërs achter elkaar om hun stem wordt gevraagd. Intussen is het voor het parlementsgebouw onrustig. Hier op de dag werden betogers door de politie met traangas verdreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de Rooms-Katholieke Kerk en het Openbaar Ministerie afspraak hebben gemaakt om gevallen van seksueel misbruik onder de pet te houden. Dat is de conclusie van de commissie Steenhuis. Die heeft onderzocht hoe het OM de afgelopen 30 jaar is omgegaan met misbruikszaken in de katholieke kerk. Steenhuis heeft onder meer oud-medewerkers van de politie en het OM geïnterviewd. Volgens de commissie is het moeilijk conclusies te trekken... omdat er maar weinig aangifte is gedaan tegen geestelijke. Een oorzaak kan zijn dat mensen dat niet durfden, uit ontzag voor de kerk. Het onderzoeksrapport van de commissie Steenhuis is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft grote schade veroorzaakt in Vught. Volgens de eerste cijfers zijn zeker 40 huizen beschadigd en tientallen auto's vernield door omwaaiende bomen en vallende takken. Een boerderij staat op instorten. De bomen hebben ook veel schade veroorzaakt aan de straten in Vught. Onder andere Defensie helpt mee met het opruimen van de rommel, de burgemeester. We worden enorm geholpen door brandweerkorpsen uit de omgeving. Vrijwilligers die komen helpen. Prioriteit is uiteraard bomen die op huizen uh, liggen en tegen huizen aanhangen. Invalswegen, we moeten natuurlijk snel erin en eruit kunnen, vooral ook voor hulpdiensten. Maar uh, ja, zoals u kunt zien in de omgeving, dit gaat weken duren voordat dit is opgeruimd. Het weer, het is droog en vanuit het westen breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Morgen dan wisselen wolken en stapelwolken elkaar af en zon. En smiddags is er ook kans op een bui en het wordt zo'n 19 graden. Het muntgebouw in Utrecht bestaat 100 jaar. Een eeuw traditie en een eeuw vernieuwing. En juist door die vernieuwing past 100 jaar muntgeschiedenis nu op één munt. Weten hoe dat kan? Kijk op herdenkingsmunt.nl. 100 jaar muntgebouw. Een munt die u niet wilt missen. Bestel hem snel op herdenkingsmunt.nl Voordat je het weet lig je over de grond te rollen met elkaar, dan wordt het echt heel heftig. Veiligheidshandhaver Jan is slachtoffer van zinloos geweld en gaat de confrontatie aan met de dader. Je leven stort op een heleboel plaatsen in. De confrontatie. Vanavond bij de NCRV op Nederland 3. Dit is Radio 1. EO. dit is de dag. Ed Anker en Elsbeth Grutteke. Ja, goedemiddag en mooi dat u nog steeds luistert naar Dit is de Dag. Met in dit uur en reportage en straks uh, onze appeltjesrubriek. En daarin is Gertjan Zegers de gast. Gertjan, jij wil een appeltje schillen met iemand? Ja, zeker. Met wie is dat? En dat is met Metje Blaak. Zij is van de Rode Draad. Dat is een vakbond voor prostituees. En het gaat over uitstapprogramma's. De financiering daarvan staat onder druk. Uh, maar zij hebben eigenlijk een probleem met de benaming al van uitstapprogramma's. Ze vinden dat denigrerend. Uh, terwijl ik denk dat het ontzettend belangrijk is om prostituees een alternatief uh, leven aan te bieden. Daar gaan wij zo uh, verder over praten. En uh, wij gaan nu luisteren naar een reportage over de gaza vloot, Terwijl flotila nummer 2 op weg is naar Gaza... gaan elders Palestijnen door met bekende wekelijkse demonstraties. En die halen soms wat uit. Het Palestijnse dorpje Bilin, 25 kilometer ten oosten van Tel Aviv... is deze week in het nieuws. Want na jaren demonstreren wordt de muur tussen het dorp... en de naburige nederzetting verplaatst. In september hopen de Palestijnen op internationale steun... want dan willen ze bij de VN om erkenning van hun eigen staat... Laatvragen. Huub Floor en Ewart Kivit zijn op de plek waar de muur verschoven wordt. 3 3 3 Stop, stop, stop, Ik zie een uh, hele stapel vlaggen en een uh, aantal stokken die straks gedragen worden. Ik zie een megafoon. Hallo, hallo. Jazim, je Oké, okay, de megafoon werkt. Uh, as usual uh, today is a Friday we uh, prepare ourselves uh, to our demonstration against the wall. Oké, okay, hij zegt uh, nou we zijn ons aan het voorbereiden op een demonstratie die is hier elke week op vrijdag. Uh, we hebben vlaggen, we hebben een megafoon. Ja, we are preparing ourselves, we prepare the Palestinian flags, the signs, the loudspeaker. En na het gebed, na het vrijdagmiddaggebed uh, gaan we demonstreren. From here to the wall side. En dat hier is in het huis van Abu Rame, een van de leiders van de wekelijkse demonstratie in Bili'in. Maar is dit ook een vreedzame demonstratie? Hij zegt dat het inderdaad om een, uh, om een vreedzaam protest gaat. We willen geen geweld gebruiken. And, uh, we don't have guns, we don't have en we, we hebben ook say, geen wapens. We hebben alleen onze handen. Our hands and with our ik kijk over de bergen en ik zie uh, in de verte zie ik een uh, een hek. Ik zie uh, ik zie een muur. Ik ben in in de plaats Modiin Elite, ook wel Kiyat Sefer genoemd, en dat is aan de andere kant van de muur met Belein. I think the word peaceful is a little bit misused. If peaceful is considered throwing rocks, which can damage other people, then maybe for the. Het woord vreedzaam is hier behoorlijk misplaatst, uh, zo zegt hij. Uh, tijdens deze demonstratie wordt er ook een stenen gegooid. En dat is in andere beschavingen niet vreedzaam, maar misschien voor de Arabieren wel. But in all other civilizations, peaceful is not defined by the throwing of weapons, throwing of rocks, etc. Naast mij staat Jacob, een orthodoxe Jood uit de Modi'in elite um, We kijken uit over de vallei. Wat gaat hier straks gebeuren? Het is een groep van leden van de including een aantal leftisten. Leftist Israelis en Arab Israelis which come and make a protest. Ja, hij zegt um, elke vrijdag zijn hier protesten, uh, niet alleen van, van Palestijnen, maar ook van linkse israëli's. Uh, en het leger is daar druk mee en, en dat merken wij ook. Maar het certainly does give us uh, extra work. Als ik over de bergen kijk, dan uh, dan zie ik nu nog niks. Um, straks waarschijnlijk meer. <middels> gebedsoproep klinkt in het kleine dorp Birin. Het is het mooiste gebouw, de moskee met een gouden koepel. De inwoners van Birin maken zich klaar om het vrijdagmiddaggebed te gaan doen, waarna de demonstratie plaats zal vinden. I believe in non-violence. I think when, you, when when you have, it gives non-violence provides us with this. Hij zegt dat hij een groot voorstander van geweldloos verzet is... maar denkt dat daarnaast internationale steun nodig is. Mustafa Barghouti is Palestijns politicus... en leider van het Palestijns Nationaal Initiatief. De internationale steun waarover hij het heeft... zoeken de Palestijnen bij de Verenigde Naties... Als het feestproces met Israël in september niet is hervat, zullen ze de VN om erkenning van de Palestijnse staat vragen. So since the negotiations with Israel are werken... not working, and since they are refusing to at least stop and freeze vindt dat de Palestijnen geen andere mogelijkheid hebben, omdat Israël nog steeds nederzettingen bouwt, moeten ze wel naar de VN, including recognition of the Palestinian state. Including admission of the Palestinian state to the UN. Israël is het absoluut niet eens met deze actie. Zo so blijkt wel uit de woorden van Silvan Shalom, vicepremier van Israël. Hij vindt dat Israël de resolutie ten koste van alles moet voorkomen. What needs to be done these days is to prevent those efforts. Of the Wanneer we deze erkenning toestaan, zal dat Iran helpen om een extra bondgenoot te krijgen in het Midden-Oosten. To Toch is niet iedereen het hierover eens in de Israëlische politiek. Zo verwacht Isaac Herzog, parlementslid voor de arbeiderspartij, grote problemen als Israël deze resolutie blokkeert. Dit kan energieën die onder de jonge Palestiniën zijn that have seen their brothers and in Egypt and elsewhere and they want to be the same. En denkt dat als deze resolutie wordt tegenhouden, de Palestijnse jongeren woedend zullen reageren. Ze willen hetzelfde als hun broeders in Egypte. It will get out of control out of the Palestinian control itself. En een nieuwe uitbarsting van geweld is niet nodig en moet weer onderhandeld worden. Which is not necessary because at the end of it all one needs to sit down and talk to each other Vijf gebed is net afgelopen en gaat weer gaat nu op weg naar de demonstratie. Links staat de ambulance al klaar. Zo meneer Aburame, de demonstratie gaat zo beginnen. Wat is nou de relatie tussen deze demonstratie en het verkrijgen van meer internationale steun? De non geeft de politica samicredits. Aburame zegt dat het vooral een goede naam oplevert waardoor de politici weer meer steun kunnen krijgen bij de VN. Ik denk dat zich nu uh, 200 mensen verzameld hebben hier op de staten, in de Staten van Bilin. Vaak bij het huis van Abu Rahman en uh, bij de moskee. Ik ben weer terug bij Jacob in de nederzetting Modi in Elite. Uh, ik zie nu vanuit de verte demonstranten aankomen. En het ziet er nou uit dat de demonstratie nu echt gaat beginnen. Uh, Jacob, uh, in september willen de Palestijnen naar de Verenigde Naties. Wat denk je daarvan? Dit is something that already occurred in history in 1948 as well as 1988. It has absolutely no meaning. Jacob zegt eigenlijk dat de Palestijnen al dit al eerder geprobeerd te hebben en toen heeft het niks opgeleverd. So, Als once the peace process and Israel understands that they have no peace Misschien is het zelfs wel goed, want uh, het maakt eerst duidelijk dat ze geen betrouwbare partner hebben in onderhandelingen. Het zou ook kunnen zorgen voor een strenge aanpak tegen de Palestijnen en die kan weer vrede opleveren. Als once they take that stern approach, there will be peace in the land of Israel, both for the Palestinians and for the Jewish people. Achtung. We naderen nu uh, de grens, we naderen, we naderen nu uh, de muur, waar uh, de trucs van de Israëliërs al klaarstaan, met soldaten erbij. De eerste demonstranten komen nu bij het hek aan, met hun Palestijnse vlag. De bommen worden afgeschoten en nu komt de hele groep terug rennen. Terwijl de arts ingeschakeld wordt. En vooraan de groep gaan nu jongeren steeds meer stenen gooien. En het wordt nu een stuk heftiger lijkt me. Amarabe loopt naar het hek en staat helemaal alleen vooraan. De demonstratie in Berlin heeft ondertussen wat opgeleverd. Het hek wordt een stuk verplaatst richting Mode in Elite. Toch is deze demonstratie niet te vergelijken met de Arabische lente. Er wordt hier namelijk niet tegen de eigen leiding geprotesteerd, al is daar wel reden toe. Als ik praat met mijn taxichauffeur op weg naar Bileïn of bij de bakken, dan merk ik dat veel Palestijnen het geloof in hun eigen politiek verloren hebben. En ook Mustafa Bagouti begrijpt dat corruptie en verdeeldheid ...voor grote ontevredenheid bij zijn bevolking zorgen. People in general are upset and I think the leadership is not determined enough. And it keeps hesitating and alternating one plan with another. Hij zegt: de mensen zijn vooral heel erg boos en ze zijn het, het wispeltuige leiderschap erg zat. But we hope, we en we hope with the of a government. En hij hoopt dat de vorming van een interim regering tussen Hamas en Fatah voor meer democratie en inspraak zal zorgen. In which case we will have a say and how the be made. Ondertussen zetten de Palestijnse autoriteiten voorlopig door in hun septemberplan. Zoals gezegd is Israël falikant tegen. Maar parlementslid parlement zit het van de Arbeiderspartij, ziet mogelijkheden. Hij zegt dat hij het niet erg zou vinden om deze resolutie te steunen... zolang de grenzen maar via onderhandelingen bepaald worden. Must be in Must. Maar omdat de Palestijnen die grenzen nu eenzijdig willen vaststellen... is hij bang dat dit tot geweld zou leiden in september. Dat betekent een unilaterale resolutie... In the way the Op dit moment wordt achter de schermen de druk opgevoerd om weer te gaan onderhandelen. Of de resolutie er in september komt, is dus nog maar de vraag. Ondertussen is de demonstratie in Berlijn afgelopen, maar er is wel iets te vieren voor de demonstranten. De demonstranten hebben een stuk uit de muur gehaald. En uh, hier komt ook aanlopen uh, Abu Rahman. Abdullah, er is symbolisch een stuk uit de muur gehaald. Dus, kwijt deze muur nou ook echt? Hij zegt dat de nieuwe muur die een stukje verder staat nu eindelijk klaar is en de oude muur zal verdwijnen. En hierdoor krijgen ze ongeveer de helft terug van het land wat ze ooit hadden voor de muur. Back to us, around half of our land confiscated by the, uh, the, old, the wall built in our land. Een reportage gemaakt van, door Ewald Kivit en Huub Floor vanuit Israël. Ja, wij gaan uh, direct naar Athene, want daar is zojuist in het parlement gestemd. Connie Keeser, jij bent uh, daar aanwezig. Connie, wat uh, is de uitslag van de stemming in het Griekse parlement? Nou, de uitslag is uh, dat uh, het, een, een meerderheid in het parlement, 155 van de 300 stemmen voor uh, het bezuinigingspakket hebben gestemd. Dat zijn uh, bijna alle socialistische parlementsleden. 154 van de 155. Eén socialistisch parlementslid heeft tegen gestemd. Maar er is ook één lid uh, van de grootste oppositiepartij... die voor heeft gestemd. En die dame die had het al eerder aangekondigd. Dus het betekent dat, uh, dat dit bezuinigingspakket... goedgekeurd is door het Griekse parlement. Ja, en dat betekent dus dat de premier Pap want Reo, nu aanspraak kan gaan maken op het hulppakket vanuit Europa. Ja, nou daar, uh, daar komt het toch neer. Ja, er moet een, nog een stemming komen, uh, maar dat is denk ik alleen uh, een formaliteit. Uh, bij deze heeft, uh, heeft het parlement uh, van Griekenland uh, goedgekeurd uh, dat, uh, dat de komende dagen, uh, de komende jaren streng bezuinigd zal worden. Goed, hartelijk dank, Connie Keizer vanuit Athene en kon, ik kon melden dat het Griekse parlement met meerderheid het bezuinigingspakket heeft aangenomen. Breathe in van Lucy Silvas. Wie nee, schilder er vandaag ons appeltje? En dat is Gertjan jan Segers. gert -Jan, waarover wil je het gaan hebben en met wie? Nou, het is, om te beginnen met wie, dat is Metje Blaak van De Rode Draad. Een vakbond voor prostituees. En het gaat over uitstapprogramma's. Uitstapprogramma's voor... Prostituees, dat is uh, aangeboden, daar is onderzoek naar gedaan. Dat wat, blijkt... wat is dat, een uitstapprogramma? Dat is daarmee worden vrouwen begeleid vanuit de prostitutie naar uh, een andere baan, een ander soort leven. Ja. Nou, dat blijkt heel succesvol te zijn. Um, alleen de financiering daarvan staat onder druk, de landelijke financiering. Mm -hmm. Nou, daar wordt nu deze week uh, debat over gevoerd bij, in het kader van de voorjaarsnota. De ChristenUnie wil graag die landelijke financiering voortzetten, maar dat is allemaal nog maar de vraag of dat, uh, of dat kan. Um, maar tot mijn verbazing kwam ik erachter dat de Rode Draad Vind... Uh, eigenlijk een probleem heeft met uitstapprogramma's. En al een probleem heeft met de benaming. Die zegt van, hè, prostitutie is een normaal beroep. Dus het is eigenlijk heel denigrerend om over uitstapprogramma's te spreken. Nou, mijn stelling zou zijn dat prostitutie allerminst een normaal beroep is. Uh, het blijkt dat dat uh, gepaard gaat met uh, mensenhandel, met uh, geweld. Uh, soms vaak met, uh, met dwang... En er zijn nu allerlei onderzoeken zijn er gedaan naar de effectiviteit van die uitstapprogramma's. En het blijkt dat daar een hele grote behoefte aan is. Dus uh, je moet dat zeker niet stopzetten. Je moet die financiering voortzetten. En je moet vrouwen die vaak in nood zijn, moet je helpen uh, met een ander leven. Met een perspectief. Goed. Metje Blaak van een belangrijke vereniging voor prostituees. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, die uitstapprogramma's, daarvan zegt uh, Gert-Jan Segers, dat vinden wij een buitengewoon goed idee. Waarom uh, is uw organisatie daar niet zo enthousiast over? Nou, dat is niet dat wij daar niet enthousiast over zijn, maar het gaat gewoon om de, de manier van benadering. Kijk, weet je, wij, wij doen ook wel uh, aan ARSAP-programma's, maar op een andere manier. Kijk, uh... Er zijn vrouwen, als ik die zie, dan denk ik, jij moet er ogenblikkelijk uit. Er zijn ongelukkig, die worden gedwongen, dat gebeurt. Maar er zijn ook vrouwen die, die daar echt voor gekozen hebben. En dan noem je dus geen artsenprogramma, maar een soort carrière move. Weet je wel, dat je gewoon een andere carrière uh, wilt hebben. En wat, wat ik dus veel doe, dat is bijvoorbeeld vrouwen een cursusfotografie geven. En daarna houden we dan ook een tentoonstelling voor het werk wat ze dan gedaan hebben. En op het moment dat die vrouwen hun werk aan de kant zien houden, dan zeggen ze... Oh, ik kan nog wel wat anders. En dan ben je een heel stuk verder dan kan zij op een gegeven moment zeggen, nou, ik ga een keuze maken, ik ga iets doen. Maar wat, wat, wat het grootste probleem is, als je een vrouw uit de prostitutie haalt... En je stopt haar bijvoorbeeld in een fabriek of ze gaat uh, een schoonmaakwerk doen of, of wat dan ook. Dan uh, mist zij de adrenaline van, van, van, ja, van de prostitutie. Dus je moet haar eigenlijk een baan uh, geven, maar ze moeten het leren voor een baan of een zelfstandig. Dat ze uiteindelijk in dezelfde situatie zit als in de prostitutie: uh, qua fi uh, financiën. Dus dat ze daar ook gewoon voor moet, uh, uh, zal ik zeggen, niet haar loon. Uh, elke maand, maar gewoon dat ze dat gewoon een soort provisiebasis kan werken, heeft die adrenaline nog, dan hou je die vrouwen eruit. Hm. Dat vrouw is een hele saaie baan. Mag ik u even onderbreken? Want als, ja. ik u, als ik u beluister, zegt u eigenlijk hetzelfde als Gert-Jan Segers. U wilt ook mensen helpen om uit die prostitutie te stappen, alleen u vindt niet nee, dat, dat het... Niet, dat staat niet voorop. Als iemand daarin wil blijven, dan vind ik dat haar goed recht. En, en dan moet je daar ook niet aan gaan trekken. Maar vrouwen die dus ongelukkig zijn, die, die moet je doen. wel helpen. Even naar Gert van Zeger. Mevrouw Blake, ik ben echt bang dat u een hele verkeerde voorstelling van zaken geeft. U zegt, het is okay. een beroep, u spreekt over een carrière-move. Er is onderzoek gedaan, eh, kwetsbaar beroep, Bureau Beken heeft onderzoek gedaan en die vrouwen gevraagd, waarom blijf jij werkzaam in de prostitutie? En uh, dan wordt de vraag gesteld omdat ik, het, hè, omdat ik het werk leuk vind, is 2 die dat aangeeft. Dus 2 zegt, ik zit in de prostitutie omdat ik het leuk vind. 61 ik heb geen alternatief. 78%. Hoe komt, omdat die, ik, hoe komt u aan die cijfers, meneer? Zijn 193 van het uh, uh, rapport kwetsbaar beroep, bureaubeken? Uh, er wordt gezegd, ik spreek geen Nederlands. Uh, ik mag geen ander werk doen. Dat zijn de redenen waarom mensen daar zitten. Toen u naar Deventer ging, als Rode Draad... om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het aanbieden van een uitstapprogramma... kwam u terug met een rapport en u zei... er is anderhalve prostituee die daar behoefte aan heeft. Het schalaak ja. is een organisatie die zich inzet om die vrouwen te helpen, is aan de slag gegaan in Deventer... en kan de vraag niet aan. Dat is de realiteit. Dus ik ben echt bang dat u een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Mevrouw Blaak? Ja, nou ja, daar kan ik wel iets op zeggen. Ik, ik weet dat... Uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die, die, die er ogenblikkelijk uit moeten. Maar er is een hele grote uh, vergeven groep vrouwen... en die gaan echt niet bij ons aankloppen, want die vinden het werk prettig. Mevrouw, en, 2 procent. Uh... 2 procent. Die zegt, ik ja, vind het leuk. Ik, maar, nee, maar dat is allemaal naffe vingerwerk. Nee, Bladzij 193, bureaubeker. Wij hebben dat ook onderzocht. En ik weet dat het zo, dat het schandaal kort ook gedaan heeft. En uh, ook een vrouw zegt, van, nou, wilt u eruit? Ja, over vijf jaar. Hup, streepje erbij. Die wil er ook uit. Zo is dat gegaan. Maar, maar zijn... laten we het dan eens even hebben over de groep die er wel uit wil. En hoe daarmee omgegaan moet worden, Gert-Jan. Dat zijn er meer dan 800. Die, dus in korte tijd dat die uitstapprogramma's er zijn, hebben aangegeven: ik wil eruit. Meer dan 800. Er zijn er 300 uitgestapt en er zit nog een heel aantal in het uh, uh, traject. En dat is, dat is uh, inderdaad een hele mengeling va van redenen waarom ze uh, uh, eruit stappen. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is en dat dit, uh, deze evaluatie van die uitstapprogramma's ook aantoont... dat het heel belangrijk is om dat alternatief te bieden en om die vrouw de helpende hand te bieden. Ja, Mevrouw Blaak, voor de mensen die er dan wel uit willen stappen, is het dan niet handig om daar zo'n programma voor te hebben? Ja, natuurlijk. Ik heb dat niet gezegd. Ik vind ook dat dat geld niet moet stoppen. Dat vind ik ook. Ik bedoel, uh, het schadakekkoord doet best goed werken. Daar heb ik helemaal niks voor tegen. Maar ik bedoel, ieder doet het op zijn andere manier. En ieder, ieder benadert op zijn andere manier. manier. Kijk, wij benaderen vrouwen op een andere manier. We proberen ze cursussen te geven en een beetje te zorgen dat ze zich lekker voelen. En dat ze een baan krijgen waar ze zich ook heel fijn bij, bij voelen. Dus niet dat ze, dat ze uh, doodgeknuffeld worden. Nee, ze moeten er ook zelf wat voor doen. Ja, maar mijn, mijn, mijn punt is, is dat dus u de voorstelling van zaken geeft alsof het om een normaal beroep gaat. Wat allemaal heel prettig en aangenaam is. En goed, hier en daar moeten de arbeidsomstandigheden nog een beetje worden um, verbeterd. Terwijl het in sommige gevallen, ik denk aan, aan de Oost-Europese vrouw... eigenlijk een, ja, bijna een, een gelegaliseerde, gelegaliseerde vorm van slavernij is. En uh, dat er, uh, de Nationale Recherche heeft in 2008 onderzoek uh, um, uitgevoerd. En zegt meer dan de helft wil eruit stappen. Meer dan de helft van de vrouwen. Dan, dan, dan, dan kunt u toch niet volhouden dat dit een prima beroep is en dat je het over een carrière moet, moet spreken. Het is ja, maar een, we over... hebben het zo niet over prostituees, we hebben het over slachtoffers, meneer. Dit zijn slachtoffers, dit zijn geen prostituees. Een vrouw die gedwongen is in de prostitutie is geen prostituee. Meer dan de helft wil, wil eruit. Of dat nou... we hebben niet, ja, maar dat, dat is niet het beroep prostituee waar een vrouw zelf voor kiest. Dat zijn slachtoffers en die moeten er ogenblikkelijk uitwerken. Ik ben het met u eens. Als... Maar, maar zeg niet dat, dat uh, de prostitutie is gelegaliseerd. En het kan een normaal beroep zijn als je niet gedwongen wordt. Als. Uh... Als je het um, alleen voor het geld doet en je ziet geen alternatief, ben je dan een slachtoffer? Uh, als je het alleen voor het geld doet en je ziet geen alternatief... Nou, ik denk dat er wel veel meer mensen een, een klote beroep hebben dat ze ja, alleen precies, voor het geld doen en geen alternatief vinden. Dus ja. ik ben, Nee, dat gaan we weer. Zulke vrouwen die komen ook bij ons. Die zeggen: Ik vind het niet meer leuk, ik wil eruit. Nou, dan worden ze toch geholpen? Er is toch niks aan de hand. Je kunt hekel hebben aan je, als je postbode bent, kun je hekel hebben aan de uh, routine. Of aan uh, uh, als je achter de kassa zit, kun je, kun je dat misschien ja, saai vinden. Maar dat is een totaal ander verhaal dan het verkopen nee, van je lichaam. Je gaat, je gaat een andere boek. Ik heb het niet over prostitueer, u hebt het over slachtoffers. En meer dan, en dan de helft. En daar hebben we het u allebei over. En, en de slachtoffer, wat, iemand die gedwongen in de prostitutie is geen prostitueer... is een slachtoffer die daartoe gedwongen wordt. En dat is geen, dat, die heeft op dat moment geen beroep, maar die is slachtoffer. Laten we het daar even over ja, maar hebben. Je kunt dus ook door... de slachtoffers moeten eruit, klaar. Maar je kunt dus ook door omstandigheden... Uh, slachtoffer zijn. En door omstandigheden je gedwongen voelen om te blijven. En dat werkt er ja, nu waar je eigenlijk een diepe weerzin tegen uh, hebt. Op het ei. Hallo. Maar zullen we het even hebben over die mensen die er dan wel echt uit willen? Waarvan uh, Geert jan Zegers nu zegt, ja, die moeten zo'n uitstapprogramma blijven kunnen volgen. Ja. Mevrouw, uh, mevrouw Blaak, zo'n uitstapprogramma, u wilt het gewoon niet zo noemen, is dat het? En dat u wel het wel wil aanbieden? Nou, wel... Nee, nee, dan, dan, dan denk ik ik, ik, ik noem het dus, uh, een uitstapprogramma noem ik dus niet voor vrouwen die dus, wat hij dus net zegt, van, die even niet lekker in het veld zitten en in de zijn gegaan. En op een gegeven moment ook economische meer uit kunnen omdat ze geen geld kunnen verdienen. Ja, dan vind ik dat je, de, dat, zou, dat zou een uitstapprogramma, maar het kan ook een carrière move zijn. Maar ik heb het over... De vrouwen, er zijn dus twee soorten vrouwen, er zijn vrouwen die ervoor kiezen en uh, dat zit er dus tussenin. Zo'n vrouw die zegt, uh -huh. van, nou ja, ik, ik, ik word hier economisch gedwongen. Nou, dat kun je niet rekenen bij de slachtoffers, want zo'n vrouw is er zelf in gegaan en die werkt daar vrijwillig en die kan er ook zelf uitstappen als ze hulp zoekt. Ja. Geen probleem. Okay. Maar de vrouwen die daar gedwongen zitten en uh, bedreigd worden en, en geslagen worden, ja, die vrouwen moeten er ogenblikkelijk uit. Dat, en dan dan de politie, justitie, iedereen moet daar aan werken. Oké, okay. Gertjan, jan daar zijn jullie het dan wel over eens? Er is een heel klein percentage wat dit werk uh, plezierig vindt... en er is een heel groot percentage wat om andere redenen zit... waaronder dwang, die moeten inderdaad worden geholpen. En ik denk dat het van groot belang is om deze uitschapprogramma's... te blijven aanbieden uh, en landelijk uh, te financieren. Oké, okay, goed. Ja, gaan... maar daar heb ik het toch niet over. Ik nee. vind dat ook. Maar ik ben het niet mee eens, er zijn heel veel vrouwen die echt... Uh, en met plezier doen. En okay. daar helemaal geen problemen. Nee, in hebben. Dat, dat, dat, klein dat, dat is duidelijk geworden, mevrouw Blaak. Dat u daar uh, duidelijk van mening over verschilt met meneer Segers. Ja. Dus hartelijk dank, mevrouw Blaak. En hartelijk dank, Gert-Jan Dit is de dag, zit er alweer op voor vandaag. En ik verwijs u graag nog even naar onze website. Dat is ditistedag.nu. Als u dingen wilt terugluisteren uh, luisteren of wilt lezen. Ja, zo meteen uh, de Villa, de VPRO, Tesselblok. Jullie zijn er na half vier. En wat gaan jullie doen? Zo is het. Goedemiddag, Elsbet. Atoomfysicus Wim Turkenburg is bij ons de gast. Jullie hebben hem op deze zender vlak na de kernramp in Japan als gevolg van de aardbeving en het tsunami toen heel veel kunnen horen. En zoals dat gaat, zakt de aandacht dan weer weg. Maar de gevolgen van zo'n kernramp, die zakken helemaal niet weg, integendeel. We zijn nu honderd dagen verder en we maken met Wim Turkenburg de staat op. Dat zometeen na het nieuws, dat wordt gelezen door... Geen idee. Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Dat klopt. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met omvangrijke bezuinigingen. Een meerderheid van het parlement heeft gestemd voor ombuigingen in de komende vijf jaar... van in totaal 28 miljard euro. En de weg lijkt nu vrij voor extra financiële steun van de EU en het IMF. Die hadden geëist van Griekenland dat er de komende jaren fors bezuinigd moest worden. De stemming werd met grote spanning tegemoet gezien. Veel Grieken zijn woedend dat ze de broekrie moeten aantrekken. Ze vinden dat Griekse politici en bankiers er de afgelopen jaren een potje van hebben gemaakt. En dat de Griekse burgers daar nu voor moeten betalen. De Rooms-Katholieke Kerk en het Openbaar Ministerie hebben geen afspraken gemaakt om gevallen van seksueel misbruik te verzwijgen. Commissie Steenhuis zegt dat daarvoor geen aanwijzingen zijn. Volgens de commissie is het moeilijk conclusies te trekken... omdat er maar weinig aangifte is gedaan tegen geestelijken. Bijvoorbeeld omdat mensen dat niet durfden. En het noodweer van gisteravond en vannacht heeft grote schade veroorzaakt in Vught. Volgens de eerste cijfers zijn zeker veertig huizen beschadigd... en tientallen auto's vernield door omgewaaide bomen en afgebroken takken. Een boerderij staat op instorten. En de bomen hebben ook veel schade veroorzaakt aan de straten in Vught. Defensie helpt mee met het opruimen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie, 40 kilometer file en vooral veel problemen bij Amsterdam. Op de ring A10 staat tussen de afwitraai en Sloten 3 kilometer. Dat is na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Er zijn problemen met een hijstelling aan de westkant van Amsterdam, vlakbij de Koentunnel. Beide richtingen zijn rijstrook dicht en aan beide kanten staan lange files. Richting het Koenplein vanaf Knoop niet Nieuwe meer 4 kilometer, vanaf Osdorp. Aan de andere kant staat 10 kilometer tussen Zeeburgertunnel en Westpoort. Is er is een omrijroute in Limburg op de A73 richting Nijmegen. Verkeer kan er vanaf het vonderen beter omrijden richting Venlo via Eindhoven. De A73 is namelijk dicht richting Nijmegen bij Belveld. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok.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 100 dagen na de kernramp in Fukushima in Japan... bespreken wij de zorgelijke stand van zaken met atoomfysicus Wim Turkenburg. De wereld draaide door. Ander nieuws verdrong Fukushima naar de achtergrond. Maar de gevolgen van de ramp laten zich jammer genoeg niet zo makkelijk verdringen. En na vier uur ons buitenlandpanel over China, over Libië... en natuurlijk over Griekenland, waar het parlement zojuist heeft ingestemd... met die torenhoge bezuinigingen, met een belastingverhoging... of belastingverhogingen en met privé. Wat gaat dat worden? Wilt u meepraten, meedenken met ons? Doe dat vooral via onze site www.villavpro.nl Dit is Radio 1, Villa VPRO. Militairen moeten dat gaan doen waar ze goed in zijn. De NAVO moet veranderen. Dat zei minister van Defensie Hans Hille vanmiddag op een bijeenkomst in Brussel. De combinatie van defensie, ontwikkeling en diplomatie, de zogenoemde 3D's, dat was het oude credo. En Nederland met name kreeg voor die werkwijze en opstelling heel veel waardering uit het buitenland. Maar Hille wil daar dus van af. Platgezegd zegt hij, ik citeer hem letterlijk, veel meer hard erin en snel Eruit. We hebben aan de telefoon Hans Koesie. Hij was bevelhebber van de Landstrijdkrachten van de Landmacht. Dag meneer Koesie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan van dit voorstel van minister Hille? Eerste verbaas ik me dat uh, hij dat uh, uitspreekt en niet de minister van Buitenlandse Zaken. Want uh, als het gaat over visie van de NAVO en van de Verenigde Naties, etcetera, dan is dat uh, de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik uh, verbaas mij dat uh, hij als minister van Defensie dit dus uh, aankaart. Mm -hmm. Gaat hij, de... hij een beetje zijn boekje te buiten? Ja, dat, nou, uh, hij zal dan zelf zeggen dat hij net op de grens zit en net mm -hmm. dan binnen. Maar uh, ja, ik, ik, het leek mij logisch als de minister van Buitenlandse Zaken dat zou hebben Goed. gezegd. Dus u bent verbaasd over het feit dus, dat hij het zegt? Dat, dat hij het zegt, mm -hmm. ja. En uh, ja, ik, ik uh, vind de timing ook raar. Want uh, als we nu de. de, de de crisis die er nu is in Libië, uh, daarin uh, wordt Nederland gevraagd of Nederland mee wil doen met het bombarderen vanuit de lucht. Mm -hmm. En daar zegt Nederland nee op. En dan denk ik van, nou waar is nou dat hart, hart erin? En, uh, er Snel uit. eruit, ja. uh, Nee, uh, alleen maar meedoen aan de no-fly zone. En ja, dat, uh, dat schiet dus niet echt op als je niet ook vanuit uh, de lucht uh, de troepen van Gaddafi uh, bombardeert. Dus ik vind het heel raar dit moment dat hij hiermee naar buiten Komt, ja. terwijl Nederland dus uh, al, al verschillende keren gemaand is door de Verenigde Staten, door de NAVO, door andere landen, van waarom uh, doen jullie mee met, uh, met bombarderen en Nederland zegt daar nee op. Dus ik vind de timing ook uh, merkwaardig. Maar waarom, als we daar eens over doordenken, waarom zou hij dit dan zeggen? Is dit een soort politiek signaal? Heeft hij zo de pest in over alle bezuinigingen dat hij recalcitrant gaat worden? Nou, hij, hij zegt dus ook, uh, de Nederlandse bevolking die uh, houdt niet van die uh, hele langdurige uh, missies. missies. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk zo. Maar um, ja, uh, het gaat dus denk ik toch niet uh, bij dit uh, onderwerp over wat de Nederlandse bevolking uh, leuk vindt of minder leuk vindt. Ja. Maar het gaat om hoe los je het, uh, het veiligheidsprobleem in, in zo'n ver land op. Ja. En, uh, ja, als daar de, en dan uh, kan hij wel zeggen van, uh, ja de NAVO moet anders zijn. Maar het begint niet bij de NAVO, het begint bij de veiligheidsraad van de Verenigde Naties die een resolutie uh, uitgeven. En dat zijn dus de voorwaarden waarin er dus uh, mag worden opgetreden. En als we dus zien bij al die uh, oorlogen, en bij Libië was het niet anders, duurt het weken, soms maanden voordat er eindelijk zo'n resolutie is, omdat er altijd een paar uh, leden tegen zijn die het ja, dus kunnen als, Dan hebben we het over het realiteitsgehalte van wat hij zegt. Hè? Dus hij ja. zegt snel erin. U zegt al, nou ja, dat, dat heb je helemaal niet zo voor te zeggen. Daar moet de Veiligheidsraad over gaan en we weten hoe dat werkt. Precies, we weten hoe dat werkt. En er zijn dus juist uh, landen als China en uh, Rusland die een uh, veto-recht hebben... die daar heel erg terughoudend in zijn. En als ze dan eindelijk over de streep worden getrokken... dan uh, willen ze alleen maar met, met een minimum aan van geweld, willen ze dan uh, instemmen. Mm -hmm. En dat is bij Libië dus ook uh, ge geweest. Het enige... Wat mocht was dan fly, de no-fly zone. Nou staat er wel in die resolutie dat uh, de bevolking ook beschermd moet worden. Mm -hmm. En sommige landen hebben dat uitgelegd van... nou, dan mag je dus ook uh, de, de, de troepen van Gaddafi uit de lucht bombarderen. Uh, en sommige landen die uh, zeggen van... nee, dat is uh, net iets een te ruime uitleg uh, eigenlijk... Dat ja. dus niet volgens dus je, je de resolutie. Je zit ook al dus met, altijd met het probleem van de interpretatie van zo'n resolutie. Maar goed, ja. de snel handelen kan vaak niet, omdat je moet wachten op de Veiligheidsraad. Als je er dan eenmaal bent, zegt Hille, huppakee, doen wat je moet doen als militair, namelijk rondschieten, zorgen dat er niet meer gevochten wordt, en vervolgens je spulletjes pakken en, en wegwezen. Vervolgens uh, snel weg, en wat gebeurt er daarna? Dan ontstaat er dus een burgeroorlog, want uh, wie uh, krijgt dan de, uh, de macht uh -huh. om, uh, om de lakens uit te delen? En meestal gaat het juist ook om heel ...veel geld of de, de, het beheer van de, de dure grondstoffen die, die verkocht kunnen worden. En dat zien we dus in, uh, we hebben dat dus gezien in Irak, dat dus uh, Amerika wou snel weg... Maar kon niet weg omdat er anders een enorme burgeroorlog uit zou breken. Die is nog wel gedeels uitgebroken. Maar men heeft dat te proberen toch een beetje in de kiem te smoren. Ja. Afghanistan, we zien precies hetzelfde. En Amerika wil eigenlijk graag weg. Maar als ze nu weg zouden zijn, dan zou onmiddellijk een burgeroorlog uitbreken. Mm -hmm. Dus dat, dat werkt in de praktijk niet zo eenvoudig zoals hij dat even roept. De, uh, de realiteitszin van van minister Hillen laat hem een heel klein beetje in de steek, zegt u. Als ja, hij dit zegt. Ja, ja. Ja. En bovendien had hij het eigenlijk niet moeten zeggen... omdat dit de competentie van zijn collega Roosentaal is. Ja, vind ik wel. Het is wel maar wat. Maar het is ja. vaag, vaak zo, hè, die grens tussen buitenlandse zaken en defensie... dat wil nog wel eens grillig zijn. Ja, dat Alsof er een wel. soort dronken man een kaart heeft zitten tekenen. Nou, ik, toen ik nog uh, daar ook uh, een functie had, uh, hoorde ik wel eens zeggen... dat de grootste vijand van, uh, van de krijgsmacht is het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Nee, Hans dat... Kruisie, oud-opperbevelhebber van de Landstrijdkrachten. Hartelijk bedankt voor deze reactie. Oké. Okay. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst. Toen ik daar binnenkwam, toen zag ik al dat het geen kleine melding was. Het bloed zat letterlijk tot op het plafond. Hij bleek uh, twee slagadelijke bloeding te hebben. Een lengtesnee in de ader van 12 centimeter. En vijf uh, strek- en buigspieren en pezen door. Ik ben er als een gek naartoe gerend en je probeert uh, de bloeding uh, af te klemmen. De hond die had ADHD, dus ik had daar uh, behoorlijk wat moeite mee. Het betrof een Amerikaanse bul van 60 kilo. De eigenaar die zat te wachten. Die heb ik naar huis gestuurd van, joh, het heeft helemaal geen nut. Ik bel je als ik hier klaar ben. Nou, ik heb hem uh, toevalligerwijs uh, een maand geleden gezien. Toen had ik een melding. Ik tref daar die, die eigenaar en ik zie ineens de hond lopen. Die als vanouds uh, loopt te springen en te stuiteren. Ja, dan weet ik waarom ik dit werk doe. Dat vind ik zo gaaf. U hoorde 1 minuut gemaakt door René van S. Surf voor meer ware verhalen van 1 minuut naar vpro.nl slash 1 minuut. Met Likely. En meer van deze muziek is te horen op luisterpaal.nl. Honderd dagen zijn er inmiddels verstreken sinds de kernramp in Fukushima in Japan... na die aardbeving en die tsunami. En zoals dat wel vaker met kernrampen gaat... is de werkelijkheid achteraf eigenlijk erger dan aanvankelijk gedacht. Kort wat dingen te noemen, drie reactoren zijn gesmolten... en duizend vierkante kilometer is radioactief besmet. De media-aandacht rond Japan is, zoals dat ook altijd gaat, een beetje weggezakt. Uh, wie de situatie op de voet nog wel steeds volgt, is atoomfysicus Wim Turkenburg. Hartelijk welkom. Hoogleraar Natuurwetenschap in Utrecht. Toen vlak na de ramp en de eerste weken... toen iedereen daar natuurlijk nog volledig mee bezig was... Uh, zat u ongeveer elke dag hier op Radio klopt, ja. 1... om te ja. duiden wat er allemaal gaande was... en wat er eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Maar uh, nu horen we u ook bijna niet meer. Waarom is het zo stil geworden? Of is dat gewoon een manier waarop de wereld maar doordraait? Absoluut. Uh, de rest van de wereld draait door. Japan is daar nog uh, volop uh, voorpagina nieuws. als het over deze ramp gaat. Dus ik volg ook dagelijks uh, wat, er, uh, wat er gebeurt, mm -hmm. uh, met name door Japanse media te consulteren. Ja. Hoe doet u doe dat? Gaat dat in het Engels? Nee, ja, dat, ja, precies, dat is het Engels. Nee, ik spreek <laughs> geen je Oké, okay. Dus u heeft nog wel degelijk zicht op de situatie? Ja, ja, nee, ja. ik volg iedere dag. Uh, iedere dag ben ik daar één, twee uur uh, mee bezig. Ik volg alle berichten die erover gaan. En ik wil weten uh, de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Maar ook ja, de duidingen. Dus, dus uh, het begrijpen van wat er drie maanden geleden nu werkelijk gebeurde. Precies, daar wil ik het heel graag met u over gaan hebben. Ik wil ook vast welkom heten uh, Harm Edebordje. Well, hartelijk welkom Harm. Ik doe twee jou. Wij kennen elkaar als lid van ons buitenlandpanel. Wat zometeen na vier uur gaat maar toevalligerwijs heeft hij ook in het zomernummer van Vrij Nederland een groot verhaal over Fukushima geschreven. Waarschijnlijk ook honderd dagen erna en ja. we horen nooit meer wat. Laten we er eens wat aan doen. Ja, precies. Uh, uh, het is een goed moment. De grote internationale media hebben ook drie maanden genomen... als aanleiding om weer eens te gaan kijken. Ik heb de honderd dagen genomen, maar goed, het mm. ligt dicht bij elkaar. En als je dan alles achter elkaar legt... ik bedoel, ik ben er niet naartoe geweest... ik heb gewoon alles wat los en vast had gelezen in de internationale media... zoals meneer Turkenburg dat ook doet. U ja. heeft er ook nog alle wetenschappelijke collega's waarschijnlijk... Ja, dan, kom je, dan schrik je. Ik bedoel, het gaat echt heel slecht daar. Even van, ja, van meneer Turkenburg, ja. inderdaad, schetsen ze de situatie. Uh, ik zei al, drie van de zes reactoren zijn gewoon helemaal gesmolten. Dat ja, de kern de, kern de kern, de reactorkern ja. is gesmolten. Dat hebben we pas twee maanden nadat het gebeurde vernomen. Terwijl we ook twee maanden dus zeg, nog maar vrij onlangs weten dat men het al lang wist... Mm -hmm. Dus uh, we dat praten nu over 11 maart, 12 maart. Op 12 maart wist de regering, wist ook de eigenaar van de kerncentrale, dat reactor nummer 1 gesmolten was. Maar men heeft het niet naar buiten uh, willen brengen. Mm -hmm. En het is niet alleen gesmolten binnen de reactor kern, dus uh, zeg maar in het reactor uh, vat. Maar het is ook nog door het reactor vat heen gesmolten voor een belangrijk deel. Zeker bij reactor nummer 1, maar waarschijnlijk ook bij 2 en 3. En deels ligt die, die hete splijtstof uh, dus op de bodem uh, van het reactorhuis, een betonnen vloer. En uh, daarnaast uh, is er ook nog dat reactorhuis lek. Dus men pompt daar water in. Maar al dat water wat erin komt, uh, schoon water is dat nu. Men begon met zeewater, nu schoon water. Ja, dat lekt er ook Drinkwater, weer. Drinkwater, gewoon zoetwater. Gewoon zoetwater. Dan... Dat, uh, dat wordt er dus ingepompt om dat maar te koelen. Maar dat komt er zwaar reactief, hoog reactief. En dat is buitengewoon uh, hoog reactief. Water komt het er weer uit. En dat uh, loopt dus de kelders in. En die kelders die staan nu tot aan de nok toe gevuld. Dus men pompt die kelders voor een deel leeg in opslagvaten... Men heeft zelfs een, een gebouw, de, meur, de, de deuren de eh, bij van spreken, en daar water in gepompt... om het maar op te slaan. Maar nu staat men weer tot aan de nok vol met water. En men is nu bezig met een waterzuiveringssysteem te maken... Eh, om op die manier dat water wat er hoogreactief uitkomt... te zuiveren en weer terug te pompen in de reactor om het te koelen. Ja, dus, en, maar nu konden we vanochtend... want het is natuurlijk niet helemaal waar... wat ik zeg dat je nooit meer wat hoort... toevallig vanochtend de bericht in de Volkskrant... dat tijdens dat filteren, dat schoonmaken van het water... dat er enorm lekker zijn ontstaan, dat is dan nu ook toegegeven. Dus er is gewoon ook van dat radioactieve water weggecijpeld. Nou, er zijn, er zijn twee dingen. Er is, er is water uit die, die kelder, zeg maar, is dat weggecijpeld de oceaan in. Via een lekkage, dat gebeurde al in april. Dat is in mei nog een keer uh, gebeurd. Dus daarmee is de oceaan voor een deel verontreinigd. Er is slechts iets van 500 ton water de zee ingegaan. En toch geeft dat al geweldige gevolgen daar in de Ze zee. Ze hebben nu 100.000 ton Precies, in opslag Precies, en, en, en in, in de kelders. gaat om 100.000 ton. Dus 500 ton is in de zee weggelekt. Maar 100.000 ton ligt daar dus zeg maar in de kelders. En uh, men heeft dus nu een waterzuiveringssysteem. Maar dat waterzuiveringssysteem, goed, dat is men aan het opstarten. Dat geeft allerlei startproblemen. Dus het lekt uh, voor een deel. Men hoopt dat het vandaag uh, weer echt aan het werk gaat. Uh, ja, dat het betrouwbaar gaat functioneren. Hmm. Als het niet op tijd beschikbaar komt, dan, dan waarschuwt men dat er wederom water de zee in gaat lekken. Ik zou dat als internationale gemeenschap een hele kwalijke zaak vinden, want het is niet nodig. Men heeft gewoon de mogelijkheid om het op te slaan in vaten. Dus het is een soort dreigement. Ik weet niet waarom, maar ik zou het heel vreemd vinden als er nu water bewust weer de zee in geloofd zou worden. Dan zou dat bewust gebeuren. Ben jij dat tegengekomen, dit, dit verhaal? Ja, dit is echt de allerlaatste ontwikkeling. ontwikkeling. Er is wel gezegd van uh, mogelijk moeten we als noodmaatregel water de zee in gaan pompen. Nee. Uh, daar zijn buurlanden, uh, tot in Hawaii aan toe, hè, zijn sporen ja. gevonden van, uh, van uh, radioactieve deeltjes. Uh, Greenpeace heeft een groot onderzoek gedaan in de zee. Ze dus mochten niet het land in, maar er zijn toch allerlei zeedieren en, en schelpen en wier onderzocht. Daaruit blijkt dat je meteen effecten ziet. Dus, dus die buurlanden die zijn woedend. Uh, uh, en en ik, ik vermoed dat ze dat het eigenlijk niet zullen gaan doen. Ik hoop het niet. Die vierde reactor, die, er zijn er dus drie echt helemaal de kernen althans zijn gesmolten. Van de vierde ja. reactor is het dak afgeblazen. het dak van <laughs> afgeblazen. Daar zat geen splijtstof in de reactor zelf. Die had men allemaal in een soort bad, koelbad, uh, opgeslagen. Dat koelbad, uh, dat is lek. Dus daar zijn ook grote problemen. En dat moet dus ook permanent aangevuld worden met water, dat koelbad. En uh, als men dat niet doet, dan zal ook daar de splijtstofstaven, die al gebruikt zijn, die in dat koelbad staan, heel veel, uh, iets van 1300 uh, van, nou ja, elementen, dat is, dat is veel, kernenergietermen, ja, dat, dat dreigt dan ook uh, te smelten. Daar is inderdaad ook het dak van afgeblazen via een waterstofexplosie. Uh, en dat waterstof, uh, dat dachten we eerst, dat komt uh, uit dat koelbad. Maar dat blijkt nu te komen, is nu de laatste uh, ja, evaluatie. Het is waterstof wat in reactor 3 is ontstaan. Ja. En doordat reactor 3 en reactor 4 een gezamenlijke schoorsteen hebben... en dus met pijpen aan elkaar verbonden zijn... is op de een of andere manier het waterstof uit het pijpenstelsel... Van 3 is, is naar 4 gegaan. Van 3 is naar 4 gegaan en is daar heeft daar het dak eraf geblazen. Daar is natuurlijk dus een explosie geweest en heeft het dak eraf geblazen. Ja. Kan je nou zeggen? Ik, vraag ik ook meteen aan Harm Botje... of jij dat tegengekomen bent in je verhaal. Ik heb het namelijk het licht hier vers ja. van de pers. We hebben het nog even niet kunnen lezen. Nee. Uh, alles wat, wat u nu vertelt, wat u nu schetst, waar je verschrikkelijk van, schri van schrikt, en als je je voorstelt hoe die situatie nu is, hebben mensen dit in hun stoutste dromen kunnen bedenken? Dat, bij, dat er een ramp zich voor zou doen, dat zich nee. dit voor zou doen. Dat is, een, dat is een van de problemen in Japan. Men was zo rotsvast overtuigd van de veiligheid van die centrales... dat men nooit heeft gedacht dat dit zou kunnen plaatsvinden. Ja. En men heeft zich daar dus ook niet op voorbereid. Precies. En ja, dat, tot dat totaal is, ook, niet op dat is wat precies wat je... Hè, als je... Nu je ziet wat er naar boven komt, in de nasleep van de ramp... Precies. is dat de, de, uh, er zijn mensen die gewaarschuwd hebben... er was een tsunami in het jaar 869 of zo, dergelijks. daar zijn sedimenten van gevonden... in diezelfde regio, oh. niet, niet meegenomen in de... Berekeningen en de risicoberekeningen. Maar en het gaat veel verder. Ik bedoel, noodgeneratoren stonden in kelders die meteen onderliepen. De meest elementaire dingen in het geval van een ramp waren gewoon niet aanwezig in Fukushima. Meneer Turkenburg, het is waar u uh, zich ook druk over maakt. Die berekeningen, hè, die harmonie, ja. wat je nu noemt. Wat, wat hebben we daaraan? Aannames op papier? Nou, je hebt, je hebt in de wereld uh, draaien iets van 440 kernreactoren. En daarvan hebben er dus nu uh, zeg maar een zeven, tenminste zeven, een meltdown gehad of zijn geëxplodeerd. Van de 440? Zoals in van de 440. Dat is best veel. Die 440 die hebben totaal wat een een aantal jaren gedraaid. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op 14.000 reactorjaren uit. Zeg maar 14.000 reactorjaren ervaring is er. In die 14.000 reactorjaren zijn er dus zeven meltdowns geweest. Dat is eens in de 2000 jaar. 2000 reactorjaar. En als je kijkt naar de veiligheidsstudies, dan, uh, bijvoorbeeld ook in Nederland, dan wordt aangenomen dat zoiets als wat we nu in Fukushima bij een kerncentrale zien, dat het eens in de 50.000, eens in de 100.000 jaar zou kunnen plaatsvinden. Dat is maar, de aanname, dus terwijl het aanname, in werkelijkheid 7 op de 14.000 is. De praktijk toont tot op heden aan dat het uh, eens een in de 2000 reactorjaren is. Dus ja, factor 25 tot 50 uh, erger, kansrijker. Dan, uh, dan op papier van tevoren is, uh, is gedacht. En dat, dat, ja, dat is dus ook een grote zorg nu in de wetenschap. Hoe komt dat er die wetenschappelijke studies vooraf... niet kloppen met de praktijk achteraf? Mm -hmm. Hoe komt dat? Nou, er zijn tenminste of, of, twee, twee, twee oorzaken. Ten eerste, men heeft uh, scena scenario's, kansen op ongevallen... zoals in, in Japan, uh, zo'n tsunami heeft men niet goed meegenomen... Mm -hmm. Uh, Harrembotje die zei, in, in 891 of zo heeft er ook een zeer ernstige tsunami plaatsgevonden. Maar daarna hebben er ook heel veel hoge scenario's, veel hoger dan waar men zich op had voorbereid, plaatsgevonden. Dus uh, eens in de 30, eens in de 100 jaar blijkt nu achteraf vast uh, de kans dat er een tsunami over de muren van, uh, van het reactorgebouw he, bij de kade heen zou gaan. En dat dus uh, ja, allerlei gebouwen onder water zouden komen te staan, in inclusief de, de noodvoorzieningen. Men heeft dat dus niet voldoende goed meegenomen. Haarmoe, en nou de, tweede ik... is... oh, sorry, ja. de tweede ja. reden is, dat is dat er allerlei menselijk ingrijpen moet plaatsvinden. En dat doe je maar heel weinig, alleen maar in noodomstandigheden. Mm -hmm. En men maakt dan vaak foute fouten beslissingen. Ja, de menselijke en dat... behandeling en fout inschatten is altijd moeilijk hè. Ja. In kansberekening. Dan kan je wel bezig blijven, namelijk. Dat was... ja. Nou, dat hebben we in Tsjernobyl in, in gezien. En we zien dat nu ook in, in, in Japan. Dat mensen hebben ernstige fouten gemaakt... waardoor de zaak sterk verergerd is. Nou ja, wat je verder ziet in Japan... is dat er een enorme vervlochtenheid bestaat... tussen uh, toezichthoudende instanties... tussen uh, kerncentrales en energiebedrijven... en de overheid. Mm. Mensen die dus van de ene organisatie naar de andere wippen. Mensen die elkaar allemaal kennen van studies. En dat laksheid treedt op. Eén. Um, maar ook onwil. Ik bedoel, al die elektriciteitsbedrijven zijn beursgenoteerd... met enorme belangen bij hun winst... en het tevreden houden van de aandeelhouders... Er was een uh, centrale die nu blijkt, hè, want de, de seismologie treedt immer voort. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan, breuklijnen worden verlengd of verbreed. Of, hè, de de mm -hmm. seismologen uh, komen met nieuwe gegevens. En dan blijkt een centrale bovenop een breuklijn te zijn gebouwd. Dan zegt die eigenaar, ja, dat uh, klopt niet jarenlang rechtszaak echt, op rechtszaak ja. op rechtszaak. Die rechter zegt uiteindelijk tegen die actievoerders... jullie hebben ongelijk, die centrale blijft open. Wie was de adviseur van de rechtbank... de voorzitter van de goed, tandenloze Die, die verwevenheid speelt dan ook nog eens ja. een keertje in Japan enorm mee. En ja, ook hier in Nederland. Tot, eh, ongetwijfeld hier in Nederland. Laten we eh, tot slot, want we hebben nog maar weer kort... meneer Turkenburg, niet zo flauw, wat kunnen we hiervan leren? We weten nu, ga niet veel uit van de papieren aannames. Maar wat zou je als Nederland inderdaad als belangrijkste les... hieruit moeten trekken, uit honderd dagen na Fukushima? U heeft daarvoor een minuut... Ja, dat, dat is moeilijk. In, in, in Japan zelf heeft men al een iets nood, van 28 lessen die men daaruit trekt. Ik denk uh, dat men uh, zich dat heel goed... te harte moet nemen hier in Nederland. En men zich vooral moet voorbereiden... op complexe ongelukken waarvan men denkt... die gebeuren niet, maar die toch wel kunnen gebeuren. Mm. En, uh, maar u dat... zegt niet helemaal stoppen met kernenergie? Omdat dat misschien kan. Nou, niet kan? Ik, kijk, ik ben geen voorstander van dit type reactor... zoals die daar in Japan, maar ook in Nederland wordt gebouwd. Ik ben een voorstander van een ander type kerncentrale... die een ontwikkeling is... Met met name in China, die inherent veilig is. En uh, dat dus zou ik een heel interessante ontwikkeling vinden. Die, die is een ontwikkeling, die gaat er die is komen. Die een ontwikkeling en die is gedemonstreerd en die gaat komen. Ja. Want kernfusie hoeven we niet op te hopen te komen. Nee, kernfusie duurt nog minstens uh, 50 jaar, als die er ooit komt. Hmm. Dat is namelijk lekker zonder radioactief afval. Dat zou nou, ook zijn. niet helemaal, maar een oh. stukken minder dan bij een spuit. Gaan we dan de volgende keer uitgebreid over praten. Wim okay. Turkenburg, hartelijk bedankt. En Harm Botje, jij blijft zitten... want je bent zometeen opnieuw bij ons te horen in het Buitenlandpanel. En dan gaan we het hebben over China en over Libië... en natuurlijk vanzelfsprekend, why not, over Griekenland. Tot zometeen. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen, presenteert... Het zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met vanavond CDA Joop Atsma... staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Nou, Iemand die uit Friesland komt... die heeft natuurlijk per definitie veel met water. De grootste zorg van heel veel mensen in Nederland... is overigens dat we droge voeten willen houden. Joop Atsma over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1.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 Namens alle kinderen die nu zonder honger naar bed kunnen, bedankt Kijk op unicef.nl wat uw steun voor hen betekent. Unicef. Unite for Children. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn. We dachten eerst dat het psychisch was. Ik had net een scheiding achter de rug. Maar uiteindelijk bleek het reuma.